Rusland heeft vannacht een recordaantal drones afgevuurd op Oekraïne, dat meldt het Oekraïnse leger. Het zou gaan om 90 drones. De Oekraïnse luchtafweer heeft het merendeel onderschept. De aanvallen waren volgens het leger gericht op de haveninfrastructuur en woonwijken. In de havenstad Odessa kwam daardoor een tiener om het leven en raakten zeven anderen gewond. En ook vandaag waren er droneaanvallen op verschillende steden. Voor zover bekend zijn daar nog eens vijf mensen bij omgekomen. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft een streep gehaald door een omstreden wet van premier Netanyahu. Die wet was bedoeld om de macht van de regering te vergroten. Die macht zou ten koste gaan van het Hoge Rechtshof, dat nu nog de bevoegdheid heeft om regels die als onredelijk worden beschouwd, nietig te verklaren. De wetwijziging was bedoeld om het Hof die bevoegdheid te ontnemen. De wet is onderdeel van een groter pakket met hervormingen. In het land is daar flink tegen geprotesteerd. Maar sinds het uitbreken van de oorlog is die strijd naar de achtergrond verdwenen. In het Groningse Oldenhoven zijn veel mensen bij elkaar gekomen in het dorpshuis... na het fatale auto-ongeval van vannacht. Drie voetgangers werden geschept door een auto. Een man van 21 kwam om. Twee andere mannen, van 18 en 19, raakten zwaar gewond. De bestuurder van 42 reed na het ongeval door. Hij is kort daarna alsnog opgepakt. De bijeenkomst in het dorpshuis was al gepland om het nieuwe jaar in te luiden... maar werd nu gebruikt om samen te komen om het verdriet te delen. De Britse tiener die Raymond van Barneveld versloeg op het WK-darts... is doorgedrongen tot de halve finales. Luke Liddler sloeg vanmiddag Brandon Dolen in de kwartfinales. Dat betekent dat de jongen van 16 dinsdag in de halve finale staat. Hij treft daar oud-wereldkampioen Rob Cross. Het weer vanuit het zuidwesten trekt vanavond een nieuw regengebied het land binnen. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Morgen opnieuw veel regen en later ook kans op zware windstoten. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ik heb hem een aantal malen een beetje, ja, zat, zat hij wel in mijn gedachten en dan vergat ik hem uh, steeds. Maar nu heb ik hem dan voor de tweede keer uh, laten horen en terecht ook, want uh, de track hoort er gewoon in thuis. Het is uh, niet in uh, december geweest dat hij is uitgebracht, maar in november. Uh, Lemon met uh, You Keep Me On Track. Um, daarmee zijn we gekomen in het nieuwsloze tweede uur. En ik zou zeggen, geen nieuws is altijd goed nieuws, toch? Denk ik, zo waar. Dus uh, gaan we gewoon vrolijk verder. Straks, uh, twee... Uh, ik uh, krijg er een, uh, een kikker van in mijn keel. Uh, straks gaan we praten met Bartsteen. Inderdaad, ze is er toch uh, telefonisch dan nog in. Uh, dat zo dadelijk. Maar eerst nog een paar stukjes muziek. En dit is er een van. Dit is Christy. En uh, zij heeft uh, dit jaar dit nummer uitgebracht. Hoeveel ik van je hou. ZANG EN Een glas, wat lijken. Terwijl ze met haar ogen de lens ontwijkt Hoe is het om hard te zijn? Maar ik zal nooit een meisje zijn Want elke avond dat ik de kans krijg Kies ik ervoor mensen te vermijden Vermaak me liever met reden. De avonden zijn wiskeren, een goed gesprek. Blijf niet wakker voor de nacht, maar wat er wordt gezegd voor mijn favoriete avonden, hoef ik niet weg. Ik blijf liever thuis met de liedjes die zij liever niet luisteren met mijn handen aan een gitaar gekluisterd. Op een plek waar ik mijn gedachten niet hoef te fluisteren. Luister, ik blijf liever thuis Dacht dat ik dat meisje kon zijn Dat schittert wanneer de daglicht verdwijnt Maar een gesprek dat oppervlakkig zal blijven Blijf ik liever ontwijken? Oh, oh, oh. Mijn favoriete avonden zijn ver of helemaal niet weg Dan liever ik erop mijn kamer waar ik al in ben. Nee, ik maak me niet geliefd wanneer ik weer eens zeg: Ik blijf liever thuis met de liedjes die zij Die staat gewoon nog in de studio. De kerst is er weliswaar geweest. Maar er is altijd nog iemand die heeft een beetje chocola meegenomen in deze studio. Dus die avond die komen we dan ook nog wel best door. Twee nummers achter elkaar. En het leuke is: ik zeg net tegen de dame die nu aan de telefoon hangt. Maar die haal ik er zo even bij. Christie, hadden we daarnet net, met hoeveel ik van jou? Die was hier geweest onder de Alternative VM vlag. En Bartsteen, die hoor je uh, net. En uh, de overeenkomst tussen twee, deze twee is dat ze beide in het uh, programma van Maarten voor Duin en consorten zijn geweest. In Podium 107 uh, van RPL Voerde. Maarten die met nodig gemist wordt, want uh, die is herstellende van een uh, vervelend vriep, uh, virusinfectie. Uh, maar goed, daar gaan we je niet uh, verder mee bemoeien. Uh, de dame die je net hebt uh, gehoord, die zou vanavond hier zijn. En we hebben het gelukkig aan de telefoon, want... Zangt aan de telefoon. Bart Steen, goedenavond. Goedenavond. Ik uh, ga eerst even de twee heren even vragen of ze een beetje kunnen dimmen met het uh, gesprek. Uh, want, uh, want anders uh, kan ik mijn interview niet uh, afnemen. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> dus, dus, um, um, ja, want uh, de bedoeling was uh, dat jij hier vanavond uh, zou zijn. Samen met uh, Tiger van der Sterren en met, uh, met uh, Nina Lynn. Maar uh, ja. Ja, het, is, het, het, het loopt allemaal anders vanavond. De, ja, inderdaad. Het griepseizoen heeft uh, andere plannen gehad. Ja, ja dus de hele, de hele boel wordt aan de warde uh, geschopt. Uh, het, het is overigens wel jouw jaar, hè? Want uh, dit, uh, dit, de twee werkjes die we net uh, hebben laten horen... Uh, of tenminste die je nog uh, gaat horen, want hoeveel... Uh, valse nostalgie komt van een EP die je dit jaar hebt uitgebracht. Klopt, hè? September, ja. Het is wel echt lang geleden, maar het is het niet helemaal Nee, maar um, vorig jaar had je een single, middenzomer, had je toen uitgebracht. Die kwam alleen een beetje uh, net na de zomer eigenlijk. <laughs> Zeker, ik vond hem niet vrolijk genoeg voor de zomer. Nee, um, even over, over jou en uh, want de plannen voor vanavond. Waarom uh, speel jij graag met, uh, met Tycho en met, uh, met Nina Lynn? Ja, ik weet niet, dat hebben we gewoon bedacht de vorige keer dat we dat samen gingen doen. En uh, dat was zo gezellig en dat beviel ons allemaal zo goed dat we dat erin wilden houden. Mm. En zodoende. Ja. ja, want het... En uh... ja, ik kennen elkaar natuurlijk ook los uh, uh, van, uh, van dit samenspel. Mm. Vriendinnen en uh, maken ook samen muziek, dus... Ja, want uh, het doet mij denken aan uh, twee weken terug toen wij hier Sterre Weldering en Sven Rosser bij elkaar hadden. Dat is ook geen niet een alledaagse combinatie. En dit wat wat jullie doen is min of meer dat wel. Want ik heb me uh, uh, ik heb gezien dat jullie ook optraden met uh, jij met, uh, met Nina Lim onder meer. Ja, ja, we hebben. Uh, nou, ik denk dat we het nu twee keer hebben gedaan mm -hmm. uh, in een groep, een soort Songwriter Circle. Mm -hmm. en, uh, en ik vind het inderdaad. Ja, als je dan Nina hoort zingen en die kan zo mooi de backing en die heeft zo'n fijne stem. Mm -hmm. Dus. Uh, en ze gaf ook aan dat het leuk was om te doen. Dus ze zei: ik, nou, ga alsjeblieft mee dan als ik, als ik weer een optreden heb. Ja, uh, Hebben jullie dan wat aan elkaar? Uh, is, dat, uh, is, is het dan zo uh, gezellig dat, uh, dat je daarmee eigenlijk. Te, dat, dat elk optreden dan op die manier een feestje is? Voor mij wel, ja. Ik ja. ben altijd heel erg nerveus voor optredens. Nina is wat meer een podiumbeest. <laughs> um, dus als ik Nina er dan bij heb, dan, uh, dan wordt het voor mij veel. Uh, en ja, veel fijner om te doen. Ja, um, spannender wa, ook. Ja, wa, waarin verschilt de, de muziek die Nina maakt en uh, wat jij maakt? Want er zit toch wel degelijk een verschil in. Onwijs, ja. Nina maakt eigenlijk echt uh, Americana-volkachtige muziek. Mm -hmm. En uh, ik heb heel veel country gemaakt, maar wat ik nu uh, heb gedaan met Barnstain is wel echt popmuziek. Ja. Yeah. Dus uh, daarin verschillen we zeker. Maar omdat ik ook wel uit Americana- en, en, en folk- en country-muziek kom, mm -hmm. of omdat ik dat heel mooi vind. Um, vinden we elkaar toch wel in de muziek. Ja. Um, is dat toch een beetje een oude liefde van je, de country en, uh, en folkmuziek? Absoluut, ja hoor. Dat, dat blijft altijd mijn eerste muzikale liefde. Ja. Um, wat is daar zo mooi aan? Het verhalen, vind ik eigenlijk heel mooi. En dat is ook het leukste wat voor mij muziek is muziek verhaaltjes schrijven in principe, het schrijven. Mm -hmm. En uh, ik vind de teksten altijd goed doordacht, meestal met country en folk muziek. En het, het kunnen of mooie emoties zijn die worden verwerkt of gewoon mooie verhalen die worden verteld. En dat, uh, dat trekt me enorm. Ja, is dat eigenlijk ook met ja, jouw EP die je dus in september hebt uitgebracht ook het geval? Ja, voor mij wel. Dat zijn zeker mijn verhaaltjes... En dat dus heb ik meer gemaakt om het verhaaltje eruit te gooien dan om, uh, om, om, om die muziek te maken, zeg maar. Hmm. Ja, uh, en, en is het ook een, uh, een keuze geweest om juist Nederlandstalig dat te brengen? Ja, zeker. Ja, ik wilde ook iets anders hebben gedaan dan Engelstalige country pop. Ja. En ik ben de laatste paar jaren mee aan het schrijven met en, uh, voor andere artiesten. Ja. En heel vaak is het ook Nederlandstalig. En dat vond ik toch wel erg leuk. Dus ik wilde dat voor mezelf ook wel uh, als uitdaging zien. En ik had een concept. En toen dacht ik: Nou, ga dit gewoon doen. Ja, um, want vorige week hadden wij uh, Misha de Haan van Sakaram aan de telefoon. En die zei: Ja, het lijkt me, ik, ik kan me beter uiten in het Nederlands. Op een, een of andere manier vallen de, de woorden dan beter. Is dat bij jou ook zo het uh, geval? Niet per se, maar ik merk wel dat je meer tools hebt in het Nederlands, omdat je gewoon in je, je moedertaal is en je hebt gewoon veel meer woordenkennis. Mm. Um, dus je kan veel op andere manieren zeggen. Je kan veel makkelijker spelen met gezegdes en zo. Mm. Wat in het Engels niet altijd kan, omdat je gewoon niet genoeg uh, ja, ingeburgerd bent. Zeg maar. <laughs> ja. um, ondanks dat mijn Engels eigenlijk heel goed is, is dat toch wel een next level die je gewoon echt als, als, als, ja, als Native alleen hebben. Ja, um, nou, is dit uh, meer ook een. Uh, ja, meer, het slaat ook voor een deel op jezelf, als ik het uh, goed begrepen had, hè, met dat uh, verhaal van valse nostalgie? Klopt. Zeker. Ja. Um, is dat, uh, uh, gebruik je dan ook bijvoorbeeld metaforen met een heel mooi woord? Ja, ja, absoluut wel. Ja? Zeker, en dat wordt ook makkelijker in het, in het Nederlands, omdat je dus meer woordenschat hebt. Ja, ja, ja. Um, maar goed um, ja, Is het uh, de bedoeling dat je nog uh, dit, uh, dit onder de aandacht uh, Brengt want Ik heb er uh, eerlijk gezegd Niet zo gek veel over gelezen uh, um, Heb je toch enige reacties Op, uh, op, dit, uh, op deze EP gekregen Ja, het, Misschien klinkt het een beetje Knullig wat nee, ik nu uit mijn mond heb Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook niet heel veel uh, Promo heb gedaan ja? Omdat ik me toch heel erg op het songwriting aan het focussen ben En ook met andere artiesten aan het ben Ja Um, dus ik was gewoon blij dat het af was. Ja. En dat het in de wereld was. Ja. Um, dus nee, ik heb zelf ook niet heel veel promotie gedaan. Nee, maar uh, dat, dat is in de maak. Hè? Want uh, de virus en de griepen en de zware verkoudheid <laughs> zijn even nu spelbreker. Maar uh, het mooie is dat we dit uh, nog in het vooruitzicht hebben. En dan is het alweer Lente. Eindelijk. Van ja. ja, want dan, uh, dan zitten we ook echt uh, in uh, gewoon de gewone lente. De, de, de meteorologen hebben het altijd over de, de meteorologische lente, maar dan zitten we in de echte lente. Dan zijn we net uh, de 21ste voorbij. Dus het uh, oh, dus is wel oh, iets oh, om. <laughs> ja. Ben jij eigenlijk ook een, een, een lentemens dan uh, in vergelijking met een wintermens? Zomermens. De, de zomermens. De zomermens toch? Zomermens. Ja. ja. ja. Um, goed, uh, die, die, die, die EP die heb je nu gemaakt. Maar zijn er nog plannen dat je nog, uh, nog iets... Uh, nog meer wil gaan maken de komende tijd? Of? Ja, er is sowieso veel met anderen. Ja? Die andere mensen gaan uitbrengen, andere artiesten. Ja. En uh, zelf heb ik wel veel kerstliedjes geschreven... deze kerstperiode. Meen je niet? Ik hou van Meen je kerstmuziek. Dus ja. misschien dat ik die nog voor mezelf uh, <laughs> uitbreng volgend jaar. Ja. Ja, want uh, uh, ik, heb, uh, ik heb er eentje van Nina samen met de, de Lessers en, uh, en Marcel de Groot. Die heb ik hier uh, een paar keer laten horen. Superleuk. Ja, die is ook echt heel leuk. Die staat ook in mijn kerstlijstje. Ja, Absoluut. Uh, ja want uh, kijk, het is uh, nu de kersenmus de zeg ik uh, dan even een beetje op het plat uh, Nederlands. Uh, is nu voorbij. <laughs> maar uh, ja, dan hebben we er niet zo gek veel meer aan. Uh, maar goed, uh, er, je hebt wel plannen om ook onder je eigen naam nog wat, wat uit te brengen. Alleen niet meteen en direct. Um, nee, niet, niet direct inderdaad. Maar wel voor samen, nog steeds samenwerken aan de releases van uh, bijvoorbeeld Nina of een andere vriendinnen uh, ja. die, die er ook nog aankomen. En uh, ja, kerst denk ik dat ik dat wel weer leuk vind. Mocht ik een van de vijf liedjes uh, uh, waardig genoeg vinden van de kerst, dan hoor ja. ik die er dus zeker onder mijn eigen naam uit. Ja. Um, goed, het is in ieder geval leuk dat we je alsnog even hier uh, in de uitzending hebben gehad. Zij dan even via de telefoon. Maar... Ja, inderdaad. Maar op 28 maart gaan we natuurlijk uh, vrolijk verder. Um, wat kan je nog uh, vertellen over valse, valse Nostalgie, het titelnummer van, uh, van je EP? Ja, dat is de track waar, waar het hele traject mee begon eigenlijk van de EP. Ik had dat nummer geschreven en ik vond het concept van Valse Nostalgie heel boeiend. Omdat ik altijd wel een soort afkeer heb voor... Mensen die alles van zeg maar, nu wegschuiven als niet goed genoeg en alleen maar een soort van nostalgisch achterom kijken, terwijl dat vaak toch door een roze bril is. Ja. Um, en toen ging ik bij mezelf naar gewoon: met wat voor dingen doe ik dat zelf eigenlijk? Wat voor dingen verheerlijk ik allemaal als ik terugkijk? En, hm. um, wat heb ik allemaal geleerd? En zo kwam eigenlijk alles tot gang, dus voor mij is dat nummer wel bijzonder. Dan gaan we hem laten horen. Hier is Barsteen met uh, Valse Nostalgie. De muziek van toen. Het meisje uit Noorwegen. De valse nostalgie. beheerst zijn leven. Hij wil zo graag ooit zijn. Maar krijgt het niet geschreven. Beloofde ooit... Man te zijn, maar er is een jongen gebleven. Een teken van leven en noemt zichzelf een kluizenaar, om het wat diepte te geven. Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het al Dat is nou eenmaal hoe het leven werkt en ik ben hier al geweest Het voelt nu niet meer de Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het al Ik ren nog steeds, maar ik ren nu niet meer weg ik Kan mezelf op de been Ik ben eindelijk zee. Als alles is veranderd, ben ik dan nog wel de same Ik liet alles achter, het was een anker aan mijn been ik kan niet slapen, die fase waarin ik dat deed Is al lang geweest, ik weet Kan niet blijven wachten tot een ander het me geeft Ik neem mijn dromen mee, ze spat niet uit een. Dus slaap me verdwalen bij vlagen als ik het niet meer weet Want ik ben niet perfect, ik verlies ook wel eens de weg Valt dieper dan ik denk, maar zorg dat ik mezelf werk mij in de verte, blijf rennen, maar ik ben niet moe Niemand die mij zegt wat ik kan, wat ik doe, wat ik Het moe. is nu niet meer de zee, maar ik ben het toch Dat is nou eenmaal hoe het leven werkt en ik ben hier al geweest Het voelt nu niet meer de zee, Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het toch ik ren nog steeds, maar ik ren nu niet meer weg Ik kan mezelf op de been Ik ben eindelijk zeeeen yeah. Ik voel ogen in mijn rug, ze kijken met me mee Maar het einde van de rit ben ik weer alleen En sinds mijn homie is verdwenen is de serie ook niet meer de zijn. Ik had nooit verwacht dat dingen zo snel zouden gaan Bestemming onbekend, maar die weg hou ik aan want dat is wat ik ken, alles wat ik weet. Want ik ben niet perfect, ik verlies ook wel eens de weg. Voor dieper dan ik denk, maar zorg dat ik mezelf verg. Ze zien mij in de verten blijf rennen, maar ik ben niet moe Niemand die mij zegt wat ik kan, wat ik doe, wat ik moet Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het al. Het is nou eenmaal hoe het leven werkt en ik ben hier al geweest Het voelt nu niet meer de zee hey, Dat is nu niet meer de zee maar ik ben het al gewend Ik ren nog steeds maar ik ren nu niet meer weg ik kan mezelf op de been hey, Ik ben eindelijk zee ik ga soms aan mij voorbij Ik laat los, maar niet gelijk Ik val nog steeds, val nog steeds Maar ik sta op Ik ga soms aan mij voorbij Ik sta op, ik ga door Ik laat los, maar niet gelijk oh, oh. Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het al gewen. Dat is nou eenmaal hoe het leven werkt En ik ben hier al geweest het is nu niet meer de same, maar ik ben het toch. Niet de same van Wolfie. Het was een single die een tijdje geleden is uitgebracht. Maar we gaan het ook daarover hebben, want hij hangt toch aan de telefoon. Wolfie, goedenavond. Goedenavond. Sorry. Ja, want Niet de same, die is al eerder uitgebracht. Volgens mij in oktober, zeg ik het goed? September was het inderdaad, klopt. Ja, hè? Um, ja, niet zo lang terug. Ja, is al, uh, het is alweer een uh, tijdje terug. Een twee, tweeënhalve maanden, drie maanden misschien zelfs wel. Um, maar... Ja, het gaat dan je ja ha, dat gaat zeker. Uh, want uh, eerder dit jaar heb je ook nog een EP uitgebracht uh, omhoog. Ja, inderdaad. Ja, ik, heb, uh, ik heb dit jaar inderdaad mijn uh, EP uitgebracht. En uh, vervolgens... De single daarna was inderdaad niet meer de same. Nee. Klopt. Uh, dat, uh, de EP is ook niet helemaal ongemerkt uh, voorbij gegaan, heb ik het idee. Nee, ja, nee ik heb daar natuurlijk zelf een roll-out voor gehad. Dus waaronder een luistersessie in de New Original Store mm. in Amsterdam. Mm. Uh, en ik ben zelf ook bij, uh, op tv geweest bij Nadia voor uh, Jong en Dakloos. Ja. Uh, dat was een uh, programma wat dan ging over jongeren die dakloos zijn geweest of dat hebben meegemaakt en gezien dat... Ja, een groot gedeelte van mijn jeugd is geweest, kon ik daar natuurlijk als ervaringsdeskundige over vertellen. Mm -hmm. uh, maar kreeg ik ook de mogelijkheid om de single, dus omhoog, als eigenlijk boodschap van kracht, uh, daar live te mogen uh, ja, ja. op te treden. Dus dat was, uh, ja, dat was eigenlijk uh, allemaal boven verwachting. Het was... Ja. Uh, Heel nice. Ja, is, is dat uh, belangrijk uh, dat dat thema toch uh, onder de aandacht uh, blijft in dat opzicht? Uh, jong en dakloos. Mm, weet, weet ik niet zozeer uh, voor mijn muziek bedoel je? Nou ja, oh, ja, is algemeenheid. Jij bent uh, toch een van de mensen die zich daar sterk uh, voor maakt. Want anders hadden ze je niet gevraagd uh, bij Nadia om aan te schuiven. Ja, klopt. Ja. Ik kan er natuurlijk veel over vertellen. Voor mij is het wel weer een hele tijd terug. Maar het is wel een heel groot gedeelte van mijn leven geweest. Dus het is wel, ik kan er wel met een bepaalde afstand over praten. Mm. Um, en dat was bijvoorbeeld niet voor iedereen daar in de uitzending. Er waren een aantal jongeren die echt nou, net uit die situatie kwamen. Mm. Dus die, ja, die stonden eigenlijk nog veel dichter op hun gevoel. Mm. Maar ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is um, dat daar aandacht naartoe gaat. En voor mij is het eigenlijk altijd zo'n groot onderdeel geweest van mijn... Van mijn tienerjaren, hmm. dat het natuurlijk onmiskenbaar onderdeel van mij is. Zeg maar. Ja, is er een, een, een, een, tweede, een tweede wolfie, moet ik het zo zien? Um, je bedoelt. Als ja, ik, omdat, als... je zegt een, een onderdeel van je leven is dat. Uh, zijn, ja, ja. ja, toch? Ja, ja, ik heb zelfs dat gesprek met mijn broer uh, gisteren, of eergisteren inderdaad, gehad. Ja. Dat ik ook tegen hem zei: van ja, het voelt. Ik weet wel dat ik dat, dat was. En ik weet wel dat het mijn leven was. Maar het voelt inderdaad als een soort ander hoofdstuk. Een andere... Alsof je de bladzijde omgeslagen hebt. Ja, een andere aflevering. Ja, ja. Het voelt, het voelt, het, ik weet dat het is gebeurd. Ja. Maar soms... Ja, ik sta het gewoon best wel ver van me. Maar dat is natuurlijk heel positief. En dat is alleen maar heel erg fijn. Ja. Want ik dacht op dat moment dat ik er nooit dat er nooit uh, meer een lichtpuntje in zou komen, zeg maar. Nou ja, hebben we lichtpunten nodig in, uh, in deze tijden? Um, nou ja, ik vind sowieso dat je altijd een lichtpunt nodig hebt... in de vorm van geloof of hoop. En dan bedoel ik niet per se religie, dat kan natuurlijk een houvast voor iemand zijn. Ja. Maar gewoon het geloof dat er meer is dan ja, de wereld die je ziet. Want dus soms zit je in een situatie vast en dan denk je... Ja, er is niks anders meer. Of ik, ik ga hier geen weg meer uit kunnen vinden. Mm. En ik denk het geloof in weten dat morgen weer anders kan zijn als vandaag. Mm. En dat, uh, dat eigenlijk verandering juist onderdeel is van het leven. Da daar gaat eigenlijk niet meer de same. gaat heel erg over het inzien van dat verandering onderdeel is van het leven. Dus dat je daar niet aan kunt ontkomen. Ja. En pas op het moment dat je... Uh, dat eigenlijk accepteert dat je dan een soort van vrij bent, omdat je niet um, alleen maar denkt dat, uh, omdat je niet alleen maar leeft voor de pieken, want je weet dat er ook dalen zijn. Dus ja, om, om, om terug te komen op je vraag, ik ja. denk dat geloof heel belangrijk is om te weten dat het ja, this too shall pass, weet je wel? Ik ben blij met je vanavond. Maar uh, dat uh, heeft ook uh, met dat verhaal buiten de uitzending om uh, te maken. Maar goed, uh, daar gaan we het niet over hebben. Maar ik uh, ben blij met dit antwoord in ieder geval. Dus ja. <laughs> daar, daar, daar, kan ik wel, daar kan ik wel wat mee. Um, ja, uh, soms heb je mensen uh, in dat opzicht best wel nodig. Um, kom ik even weer uh, terug op het uh, jonge en dakloze uh, verhaal. Want uh, ja, uh, op een, een of andere manier, als ik op jouw Instagram-account. Dan uh, zie ik twee of drie keer een, een filmpje voorbij komen met iemand met een bord in zijn handen. En dan zit ik me af te vragen, wie is dat? <laughs> nee, Dat had, dat had dat niet zozeer te maken met die jong en dakloos. Dat had echt te maken met het concept hmm? voor, voor deze track. Omdat het is natuurlijk nu richting de feestdagen. En voor mij zijn de feestdagen ja, eigenlijk altijd wel een confrontatie geweest met... De hechte familie die ik niet heb. Ja. En de, de. Weet je wel, dus voor mij was het eigenlijk, is het eigenlijk altijd een beetje andersom. Ja. Um, en ik dacht van: Weet je, ik drop een heartbreak track. Um, en ik wilde juist het contrast aangeven van. mensen die daar aan het kerstshoppen zijn met z'n allen. en gezellig rond de kerstboom op de dam. Hm. En ik die daar dan. of mijn alter ego, die daar dan staat met een bordje met inderdaad... stay with me erop en een, en een roos in mijn hand. Gewoon om zeg maar, de eenzaamheid te laten zien... in contrast met... Uh, ja, hele drukke plekken. Ja, dus dat en, was zeg maar, het concept. Ja, en, en de gezelligheid uh, van elkaar hebben... En, en datgene wat jij dan uitbeeldt... Uh, in, in die filmpjes, in die korte filmpjes... Uh, dat dat uh, iets anders is voor andere mensen... die daar... Uh, op een heel andere manier mee om moeten gaan. Want dat is eigenlijk wat je probeerde te zeggen in dat hele verhaal, toch? Ja, het is, het is, het is denk ik ook gewoon visueel gezien klopt het heel goed bij de track. Mm. Want het is inderdaad van, nou ja, ik zei stay with me. Maar wat haalde ik nou in mijn hoofd? En dan sta ik daar met een bordje met stay with me midden in de stad. Dus het heeft, ja, bijna iets romantisch of zo. Ja. <laughs> en ik hou heel erg van concepting. Ik hou heel erg van... Het, het idee wat ik bij die track krijg om daar dan ook visueel iets bij neer te zetten. Hmm. Dit keer hadden we ervoor gekozen om dat ook niet met een videograaf te doen... maar om dat gewoon zelf te doen, gewoon ja. met iPhone. Ja. Um, en dat is eigenlijk het, uh, het product geworden ja. voor nu. Ja, ja. Um, uh, zagen mensen je ook uh, daarmee bezig zijn? En uh, hoe hebben ze daarop uh, gereageerd? <laughs> zeker dat mensen dat zagen, maar niet mensen die ik kende... dat nee. is natuurlijk in Amsterdam op hele drukke plekken dus... Ja, de kans dat je net iemand tegenkomt die je kent, die is natuurlijk. Uh, ja, maar ik dan bedoel dan even, dus onbekende mensen dan... in dit geval. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Je hoorde wel mensen tegen elkaar zeggen: van... hé, wat staat er nou? <laughs> en dat het niet. Ja. Ja, sommige mensen die konden, er, uh, die konden er geen chocola van maken. Maar ik vind dat aan de andere kant ook wel weer, ook wel weer heel leuk. Ik vind het sowieso leuk om. Uh, uh, ja, ik, ik weet niet of je vaker die filmpjes van mij hebt gezien, dat ik bijvoorbeeld op straat aan mensen ga vragen wat ze van mijn tracks vinden en zo. Dat heb ik niet gezien, ik vind... maar uh, ma uh, ga door. Okay. Ja? ja, ik vind het gewoon altijd heel erg leuk om in een openbare ruimte uh, een stukje kunst of een stukje mensen te benaderen. Of weet je, ik, ik, ik vind dat uh, een leuke manier van Interactie, strijden, zoiets. Promoten. Ja, ja. Intera in, inderdaad, het is interactie, dat is het ja. goed woord. Ja, oké. Okay. actie inderdaad opzoeken. Ja, um, Stay With Me, dat is uh, de single die, uh, die nu uit is uh, gekomen. Die is geloof ik afgelopen week... ...heb jij hem ergens uh, ten doop gehouden bij Funks Funx? Ja, vorige Vor week. Uh, vorige week Ja, vorige week, zaterdag... Ja. Uh, ...meen ik... Uh, ...was ik inderdaad in de uitzending bij Funx. Ja. Uh, en daar hebben ze de primeur gehad van, uh, van de track. Ja. En daar heb ik ook heel eventjes wat verteld... Nou ja, ...over de track en... Uh, Volgens mij heeft hij ook wel weer wat gevraagd over uh, ja, mijn dak in thuisloos verleden. En hoe ik daaruit ben gekomen en zo. Dus dat is ook allemaal uh, nog terug te luisteren op, op de site van X uiteraard. Ja. En ik zal daar ook nog wel wat beelden van delen. Dus dat kunnen mensen dan allemaal nog zien. Zeker. Ja, ja. Uh, is dit ook uh, meteen de start voor uh, nog meer uh, werk wat van jouw hand gaat komen de komende tijd? Nou ja, er ligt sowieso inderdaad heel erg veel muziek. Uh, en deze track had ik eigenlijk al een jaar liggen, en het was altijd zo van, ja, ik wil hem uitbrengen, en hij is. Uh, ik wist dat ik hem wilde uitbrengen, maar er kwam, elke keer kwam er weer nieuwe muziek. Dacht ik, nee, maar deze wil ik nu uitbrengen. Deze wil ik nu uitbrengen. En toen, op een gegeven moment, was het mijn zusje volgens mij die zei van, nee, maar ik luister die track nog steeds op repeat. Ze had die demo en nog een paar andere mensen. Toen dacht ik, ja, inderdaad, die track moet er echt, die moet er echt uit. En het grappige is, of grappig, ik weet niet of ik het grappig mag noemen maar dat ik ook zelf weer door een heartbreak ging, ja. dus toen dacht ik, nou, dan is het ook nog eens helemaal, dan sluit het ook nog eens helemaal aan op mijn mental state. Ja. Dacht ik van, oké, okay, prima. Dan, uh, dan, gaan we hem nu gewoon uitbrengen. En ik dacht juist met Kerst, ik dacht juist met de feestdagen, wordt natuurlijk afgeraden omdat je in competitie bent met Mariah Carey en uh, Driving Home for Christmas. Ja. <laughs> maar uh, maar ik dacht, ja weet je, als ik me zo voel... Want het is natuurlijk niet alleen met die heartbreak... Maar gewoon sowieso dat ik me vaak iets eenzamer voel uh, rond die tijd. Ja. denk ik, ja als ik me zo voel, dan ben ik vast niet de enige. Dan zijn er vast meer mensen die zich ook zo voelen. Uh, en dan drop ik die track maar voor hun. Okay. Weet je wel, want die mensen die uh, vijf kerstdiners hebben... En misschien al sowieso niet dat soort muziek luisteren. Ja, misschien is die track dan niet voor hun. Maar ik had de deze track gewoon liggen. En ik dacht, het klopt gewoon helemaal om hem nu uit te brengen. Ja, zo is het gewoon... Uh... Zo heb ik dat bedacht. Oké, okay. dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, Stay With Me van Wolfie. Ik zei, stay with me, wat had ik nou Don't wait on me, ik heb ook een flas wait on me. Shame on me, als ik nou weer geloof. Maar ik leef nog, zoveel gezien, maar ik weet nog Alleen op de street zie ik geen Dus ik reken er niet eens op Make-up, break-up, maar ik kom niet meer terug En ik meen dat, eh hey, Wake up Ik ben nog steeds on my mind Ik had al een tijdje Eentje on the side, yeah Maar ik ben zo fucking high Ik dacht Jij bent mijn redderdijman, yeah Ik zei, stay with me Wat had ik nou mogelijk als on me, shame on me. Als ik in nou weer geloof, zeg, so sleep with me, wat had ik nou in mijn hoofd? Yeah. Ik ben nog steeds licht, haal mijn jongens bij me. Zodat ik niet sleef, ik let met mijn timing. Kom me uit de mist, zonder begeleiding. Oh, ja, yeah, ik hou mijn jongens bij me. Ik wel ben nog steeds op mijn mind, ik had een tijdje eentje on de side. Maar alleen bij jou vind ik die fijn, yeah. I'm Baby, they think we're one of a kind And you said just so life, Sit Stay with me, but don't ignore me Don't wait on me Can't focus, but wait on me Dream on me, else I you help you so low Dat maar die is nu wat verstoord Nooit heb ik geloofd in eeuwig dat er echt zoiets bestaat Maar beter laat dan nooit tevoren sta ik dat dit me raakt Zo langzamerhand een beetje op naar negen uur. Dus, en wat we uit het toverdoos wat betreft het nieuws gaan krijgen. Ja, dat is nog maar even de vraag. Want eh, er schijnen nogal wat, wat gedoe te zijn rondom het ingeblikte nieuws. Wat we normaal gesproken op de uren uitzenden. Maar eh, niet getreurd. Nieuws kun je beter overslaan, denk ik dan. Taak met relatief. Ik zou het liefst zoveel doen wat ik nu niet gedaan krijg. Ik zou het liefst 's ochtends vroeg en ook weer 's avonds laat zijn. Ik zou het liefst nooit wat anders willen. Ik zou het liefst nooit meer tijd verspillen. Maar, maar tijd is relatief, bedenk ik net voordat ik snoe is. Dus blijf ik rustig slapen tot ik snap wat ik bedoel. Ik ken.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 dit jaar had zij een album release show in de Bittersuit, in februari van dit jaar zelfs. En toen had zij um, ja, dit nummer gespeeld, Homebound. En zij is de dochter van een Nederlands popicoon, namelijk Thijs van Leer Zij is Berenice van Leer En we kennen haar natuurlijk van Kraak en Smaak. Daarvoor hoorde je Taak, die heeft uh, vorige week hier uh, de, de nodige filmpjes gemaakt bij Zeven Hoog. En hij heeft ook zelf een nummer uitgebracht. Dat heeft hij volgens mij deze maand nog gedaan met het nummer Relatief. We hebben er nog één die we nog uh, kunnen laten horen. En uh, na negen moeten we weer even kijken of ik heel snel weer iets uh, in uh, de stijgers moet zitten. En dit is wat je kunt horen tot aan het nieuws. En dat nummer dat heet Supergaaf en is van T-Rex. Die we hier ook in de studio hebben gehad de afgelopen jaar. We leven in een supergaaf land. Dus er staat hier iets in brand. Zeg je dat ik de boel heb versteer, dan herinner ik me dan verkeerd. Affaires en misère, het vertrouwen is verloren Kan jij het horen van het jaar niet voor het oren? Prijzen blijven stijgen, net als de temperatuur Het wordt alleen maar minder en toch blij te duur. Niemand zal je missen, Begin ze is met de mensen Kijk maar is je dag geen spijt, van jaren beleid. Wat heb je ons geleerd in twaalf jaar tijd? Schuimt de problemen voor je uit, dan is je onder het tapijt! We're